Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Pakistan stelt voor Iran twee weken de tijd te geven voor een akkoord over het beëindigen van de oorlog. Pakistanse premier Sharif heeft dat voorgesteld aan Amerikaanse president Trump. Als gebaar van goede wil moet Iran in die periode de doorvaart door de straat van Hormuz vrijgeven. Een woordvoerder van Trump zegt dat hij snel zal reageren op het voorstel. Iran zal met een onmiddellijke en proportionele actie komen als de Amerikaanse president Trump zijn dreigement doorzet om Iraanse infrastructuur te vernietigen. Dat zegt de Iraanse ambassadeur bij de VN. In Iran hebben inmiddels honderden mensen gehoor gegeven aan een oproep om massaal samen te komen rond mogelijke doelwitten, zoals energiecentrales en bruggen. Premier Jette noemt de dreigende taal van de Amerikaanse president Trump richting Iran niet behulpzaam. De harde retoriek brengt een oplossing verder uit zicht, zegt hij. De harde uitspraken hebben geen gevolgen voor het werkbezoek aan de VS. Dat gaat gewoon door. Bijna twee op de vijf akkerbouwers die werden gecontroleerd door de voedsel- en wareautoriteit overtraden de regels. Er werden resten gevonden van gewasbeschermingsmiddelen die niet gebruikt mogen worden in de buurt van sloten en beken. Een middel tegen schimmelziekte werd het meest gebruikt. De middelen vervuilen het oppervlaktewater en zijn schadelijk voor de biodiversiteit. Een van de IJsselbruggen in de A12 bij Arnhem... is vanaf vanavond tot half mei afgesloten vanwege onderhoud. De IJsselbruggen bestaan uit twee stalen en één betonnen brug. En aan die laatste wordt wekenlang gewerkt. De stalen bruggen blijven wel open. Maar gezien het vele verkeer... rekent Rijkswaterstaat toch op flink langere reistijden. Het weer tot besluit, het is overal helder en droog. Vannacht koelt het flink af. Morgen is er weer veel ruimte voor de zon. In de middag kunnen vooral in het noorden wat wolkenvelden ontstaan. Maar het blijft overal droog. Het wordt in het noorden een graad of 16 en in het zuiden een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu tussen app en vloed.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 for me Is that I love this clear for me to shout it I tell you what, I saw him. He was sitting behind us down at the Pintaine. Number one.